Zo, een goede avond, dames en heren, jongens en meisjes. Welkom bij Golse Groeven, editie nummer 77. 77. 77? 77. Zit ik uh, nog uh, op de goede afstand van microfoon? Ja. Ja, ja? oké. Okay. Blijf goed. ik zo stilzitten dan He de rest van de avond? Uh, ja, helemaal goed. Um, even kijken hier, zo een beetje knokknok. Knok. Knopje draaien, zus, zo, ja. Um, ja. Nou, we gaan, het, waar gaan we het vanavond eens over hebben, Dirk. Ja, uh, uh, voornamelijk over, uh, uh, over het uh, festival uh, uh, de Sonic Wip. Juist, dus dat heb ik omgedood tot uh, Zonische Wip. Ja. <laughs> ik moest iets met de titel, dacht ik. Ja. Uh, uh, voor de mensen die de Sonic Wip niet kennen, uh, als festival, uh, wordt gehouden in Doorn Roosje-Nijmegen. Uh, um, uh, zo goed als jaarlijks eigenlijk. Hè? Dit is alweer de zesde editie. Ja. En in uh, het begin was het nog een dagfestival. Twee, twee jaar hebben ze dat gedaan volgens ja. mij. Ja, en uh, uh, het is een tweedaags feest geworden. En uh, ja, gewoon een feest met uitroepteken als je het mij vraagt. Uh, ja, zeker. En dat is een beetje eigenlijk, uh, mogen we zeggen, in lijn met uh, wat vroeger Robert was, hè? Nou ja, goed, er staan eigenlijk uh, hoofdzakelijk uh, stoner, uh, psychedelic, uh, stoner, doom. Uh, allemaal in dat, uh, ja. uh, een beetje retro ook nog wel, hè. En dan, uh, ja, heel lange haarden, veel, veel, veel, veel baarden. Ja. ja, dat, dat zijn we wel ons thuis, hè. Ja, ja. <laughs> daar passen wij tussen, hè. Daar passen wij tussen, ja. Ja, net bijgekomen van Roburn. Oh kan ja, we... ik heb het boekje maar meegenomen, hè? want uh, ja, ik, ik heb nog niet helemaal afscheid van genomen. We zaten net nog even na te kijken. Ja, jaar. even oh, nakijken. Oh, heb jij die gezien? Heb ja, je ja, die gezien? ja, ja. ja. ja okay. beste, beste psychedelic act van afgelopen Roburn voor jou? Uh, ja. Zet je die ook erin? Nee, ik zeg. moet zeggen, ik was zeer uh, uh, uh, verrast met uh, Cloakroom. Op ja. de laatste dag ineens uh, in de main staan uh, ja. en denken... Hé, hey, verdorie. Was goed. Het, is, het is er toch nog wel. Ja, post-rock uh, Ja, en Widow. Dan, met, die, met die enorme visuals van die, die, die, wolken. die wolken waar je dan overheen vloog. En oh. dan van die hele langzame bluesy stoner Met af en toe flinke harde stukken ertussen. Ja, ik ben even de naam kwijt. Ik wees die act aan. Het stond in de kleine zaal. Beavis Front. Beavis Front. Of Beavis oh, Front? ja. Vond, volgens Front. mij Ja, ja die, uh, die zijn op leeftijd, maar potverdorie zeg. Die man kan nog uh, kraakhelder zingen. En, uh, ja, dat was ook wel lekker, ja. Hé, hey, maar uh, door naar Wip uh, 10 en 11 mei in uh, Doornroosje te Nijmegen. Ja, en ik ben er niet bij. Voor het eerst, volgens mij. Ja, ik moet een, uh, een keer uh, afzeggen. Ja. Ik kan uh, niet mee. Het is met Hemelvaart, heb ik andere verplichtingen helaas. Ik uh, neem de honneur Ja. Als, als er nog een band is waarvan ik echt de plaat moet scoren, dan uh, geef me een centje. Oh, jij wil advies van mij? Nee, oh. als jij nog een plaat wil, <laughs> neem, neem ik er wel mee. Laten we wel krabbels opzetten. Ja, want ik moet weer al die bandleden spreken en zo. Ja, ja, ja, ja. ja. Um, en laten we beginnen bij een band waar ik echt erg naar uitkijk. Ik heb ze... Steeds misgelopen. Dus dat heb je soms bij zo'n band. Komen uit Amsterdam, Nederland. Uh, bestaan sinds 2012, dus eigenlijk gek dat ik ze nog niet eerder gezien heb. Uh, Mantra Machine. Uh, ja, space rock gedrenkte stoner. Uh, met, met flink wat synthesizers erbij. Uh, deputeerde op Sonic Rock Solstice Festival in Engeland. En als ik die bandleden spreek, dan wil ik daar nog wel eens een vraag hoe dat zo tot stand is gekomen. Want het is gek om uh, als Nederlandse band in Engeland op een uh, toch wat groter festival volgens mij uh, te debuteren. Maar goed, uh, en uh, inmiddels ook op Rotterdam gestaan, Yellowstock. Uh, en uh, recent nog met de Machine in de Hall of Fame gestaan. En uh, ook nog in de uh, Little Devil met uh, Into the Shadow Festival. Dus die hebben... Oh, we hadden dit al een keer gedraaid. Ja. Met, ja, onze al, uh... Met onze Nederlandse editie. Uh... Ja, Dutch Jams. Ja, part one of ja, part two. Part Geen idee meer. One, volgens mij. Ja. Ja. Um, nou, laten we gaan luisteren naar uh, Mentor Machine. Met het nummer uh, Tistelon. Zo, dat was uh, de eerste band van de dag, uh, Mantra Machine, met nummer uh, Thistle. Ja. En uh, als u het nog niet begrepen had, beste luisteraar, wij lopen door het uh, programma Chronologisch. Dat betekent dat wij vandaag uh, starten uh, op de vrijdag 10 mei. En daar hoef je niet vroeg uit je bed te komen, want om vier uur begint Mantra Machine. Dus In de Red Room. Ja, dus dan ben je eigenlijk al... Uh, In de grote zaal. Ja, ja. Dan, uh, dan kun je echt wel goed uitslapen, goed ontbijten. Lunje yes. een paar peelsjes gehad hebben voordat je dan begint aan de eerste band. Ja, uh, En ik kijk er echt naar uit om deze band te zien. Dat is dan, uh, ja, die moet ik dan meteen niet missen. Dus ik ben uh, ik sta er altijd. tijd. Vroeg op staan. Oh, nee, je hoeft niet vroeg op te staan. Nee. <laughs> nee. Uh... Als je zou willen, zou je dan naar uh, de Kitsungi Empire kunnen gaan kijken in de Purple Room, dus de zaal naast de Red Room. Die komen daarna. Maar die, die, die draaien we niet vanavond, dus ja. Die. Maar die vermelden we dan wel eventjes. Juist. Want de volgende band in de Red Room, dat is? Delving. Delving. Zo jammer, daar, ik, daar, daar baal ik wel echt van dat ik die moet missen. Maar ja, het is niet anders. Ja, en uh, als ik dan zeg uh, Nick Salvo van Elder en uh, mensen die Elder kennen, dan uh, weten ze ook wel wat ze hiervan kunnen verwachten. Ontzettend goed. Um, ja, die gaan, uh, die gaan ons mee op, uh, op, op reis nemen. En er zitten nu allemaal aan te komen van deze band. Ergens. Uh, ja, later dat, uh, ze hebben het al opgenomen schijnbaar. Oké. Okay. Ik heb daar uh, berichten van gezien op de sociale mediakanalen. Juist. Nou, um, dus ja, er is, uh, er is weinig tijd voor, uh, voor pauze hier uh, op dit festival. <lacht> <lacht> het is gewoon doorgaan. Ja. En uh, je kunt gewoon alles zien, hè? want niks overlapt. Hè? Dat is echt wel uh, een pre, vind ik altijd. Ja, dat dus is wel je fijn. kunt alles zien, je hoeft niks te skipen. Ja, als je, je gaat tussendoor eten, dus dan skip je wel wat. Maar uh, uh, ja. je, of je technisch club... gezien zou je alles kunnen zien. Ja, ik, ik zoek nog naar dat gat in de programmering dat dat ook kan. <laughs> ja, de laatste band die, uh, begint vijf minuten later. Die sluit net niet aan. Waarom dat dan weer vijf minuten ruimte is gehouden? Ik, denk dat, uh, ik, ik vraag me af hoe het zit. Ja, dat weet ik ook niet. Dat, dat ze dan, dat, maar na, na de, de laatste hoofdact dat iedereen even bij moet komen... vijf minuutjes voordat ze doorlopen naar de laatste zaal. De laatste band in die andere zaal. Ja, ik weet het niet. Dat zou kunnen. Nou, nou goed, van Delving gaan we van het eerste en enige, vooralsnog enige album... Hitsbrunnen, uh, 11 juni 2021 staat hier... Uh, het nummer Wait and See draaien. komt -ie. Delving met uh, het nummer uh, Wait and See van hun tot nu toe enige album Heersbroenen. Ja. En dat is dan de derde band van de dag, alweer, hè? Zo. Uh, ja. En uh, dan, dan zou je door kunnen naar uh, uh, Full Earth in de Purple Room. Uh, die hebben wij vorige week al gezien, hè? Op Robert, op ja. de, of heb je niet gezien? Een half ja. Heb jij ze... wel eens gezien? Ja, ja oké, okay, ik niet. Ah. Oh. Ja, goed. Ja, ja. Uh, dus, die, die, dus die kunnen we nu overslaan. Die, jij hoeft ze niet over te slaan. Maar nu met het radioprogramma wel. <laughs> of wil je nog even... Nou ja, het is wel, uh, ik vind het wel leuk uh, dat Full Earth er, er staat. Dat is eigenlijk uh, heel de band Kanaan met uh, twee nieuwe bandleden erbij. Uh, en uh, twee bandjes later staat Kanaan er zelf. <laughs> ja, ja, ja, ja, want ze zijn er toch al. Hè? Ja. En het Vigemolstad uh, trio heb, uh, heb ik op Rodeburn ook gezien. Dat is echt een hoogtepuntje. Um, die, ik hoop dat hij nog in de buurt is, dat hij er bij op het podium springt als Kanaan. Uh, die hebben samen een liedje gemaakt, toch? Ja, die hebben je we wel eens gedraaid. Kanaan oh! En Hedvig Molstad Samen? Ja. Wij zijn twee vrienden. Zo, zo samen. Nee. Oh. nee echt heel goed nummer. Oké, oké, oké. Ik zal beter opletten van Thaam, want ik mis allemaal dingen. Poer staat hier, staat ja. dat uh, nummer. Ja. Um. Oh, is dat met Hedvig? Ja. Of Hedvig? Hedvig. Hedvig. Hed Hed oké, okay. Molstad Ja. Oké, okay. um. gaan we door hè? Ja. Naar uh, Oekraïners. Naar Oekraïners, juist. Yes, de band Stoned Jesus speelt dan in de Red Room van uh, 5 over 7 tot uh, 10 voor 8. En er uh, ja, zijn de mensen uit Oekraïne. Een stoner met band uit Oekraïne. Opgericht in 2009 in Kiev. Door, uh, schiet me maar af als ik verkeerd uitspreek, maar ik denk dat jij het ook niet weet. Igor Sodrienko, Nick Kobold en Alexander Ipirs. Dus. En jij hebt een paar demotjes uitgebracht. Uh, dat was allemaal nog niet zoveel. Er kwam er nog een eerste album. First Communion 2010. En toen kwam het tweede album. Seven Thunders Roar. Dat uh, album hebben ze onlangs ook... Uh, een soort van jubileum van gevierd, 2012. wonderschone hoes ook. In uh... 2022 was het natuurlijk 10 jaar bestaan van het album. Uh, en binnenkort 15 jaar bestaan. Uh, ja, daar, staat gewoon, uh, uh, daar staan gewoon de betere nummers op. Ja. En uh, uh, daar gaan wij een nummertje van luisteren. En dan moet ik heel even terugkijken hoe dat nummer heet. Dat nummer heet uh, uh, Indian van het album Seven Thunders Roar. Wat gebeurt hier? Ik zat er eentje <laughs> niet op te letten. <laughs> we gaan te veel om met Barend. Ja. <laughs> Sorry Barend. Ja, ja, ja. Ja, ja. Hij, hij, hij, hij gaat hier niet uh, dank afnemen. Hey, maar We hebben net geluisterd naar uh, Stoned Jesus. Met het nummer uh, Indian van Seven Thunders Roar uit 2012. Dat album wat zo goed klinkt. En, uh, en dan is het kwart voor negen. Ja, en dan zijn we... Uh, sorry, vijf voor acht. Zo, zijn we dan vijf, al acht. op de helft? Nee, al, want het is iets van tien bands op een dag op de vrijdag en twaalf op de zaterdag. Hè? Ja. Man, man, man. Ja, hard werken. Nou. Ja. Dat uh, ik helemaal gaar aan het eind van de dag. Ja, en ik heb een secret uh, show gemist op Roboorn. Jij uh, hebt, in, uh, jij hebt een secret Ja, ik heb die secret show ook gemist. Nou. Althans deze dan. Ja, er waren al uh, wat uh, mensen bij die ik later gesproken heb die daar wel uh, over te spreken waren. Uh, onze Zuiderburen uh, uit Antwerpen en Limburg, uh, België, komen ze. Vijfkoppig psychedelisch spaceprogmonster noemen ze zichzelf. Uh, Mojo and the Kitchen Brothers. Matkp, matkb. Matkp. Afgekort. Althans, dat vinden ze makkelijker, zelf makkelijker. En die uh, komen dan een beetje de keuken verbouwen in de Purple Room? Uh. Ja. Oké. Okay. Uh, van vijf voor acht tot kwart voor negen. Eh... Uh, nou, het doet mij wel een beetje denken aan King Gizzard and the Lizard Wizard. Als ik het luister. Uh, dat is op zich niet verkeerd. Die zie ik ook graag. Dus, uh, um, van hun eerste EP'tje, Flaming Tiger Lizard uit 2022. Uh, het nummer Flaming Tiger Lizard, part 2. Dancing Desert Prowl. Van Mojo en the Kitchen Brothers. Kitchen Brothers. Ja, de kitchen. Nodig aan de verbouwing toe, of niet? <laughs> uh, flaming Tiger Lizard Part 2 Dancing Desert Prowl. Pas dat uit. was wel een kort, kort, kort swingnummertje. 1 minuut uh, 33. Ja. Oh. Dat zou, als het zou bijna een punknummer kunnen zijn, man. <laughs> ja. Nou, ik ben er heel benieuwd naar, hoe, uh, hoe dat klinkt. Uh, dat is dan uh, in de Purple Room. De kleine zaal. En uh, dan gaan we door naar de grote zaal, de Red Room. Uh, naar Minami Deutsch. En die uh, mag ik eindelijk weer een keer zien. Uh, ja, ja, een beetje krautrock, uh, Psychedelic rock. Uh, en het kabbelt lekker. En een synthesizer erbij. Ik, uh, fijne band. Uh, gaan we gewoon lekker draaien. Fortune Goodies van uh, Minami Deutsch. Minami Deutsch. Uh, met uh, nummer uh, Fortune Goodies. Waarom heeft zo'n Japanse band een ogenschijnlijke Duitse naam? Ik snap er niks van. Zij zijn een uh, fan van de. Oh! Krautrock. Krautrock is gewoon wel eer. Ja. Oh, oh, oh. En, oh. Uh, Minami Deutsch betekent ook Zuid-Duitsland. Aha. Ja. Ik moet beter opletten. Of niet? Ja, ik dacht dat de Kruiter iets minder jouw ding was. Maar dit, ja, ik word hier zo gelukkig van. Het kabbelt zo lekker, joh. Ja, uh, ja kabbel, kabbel, kabbel. Na tien seconden hebben ze me hem al mee op reis. Ja? Ja. Nou, dan die laatste band dat die straks komt, die vind je dan vast ook mooi. Maar eerst, als we dan Minami-Deutsch gehad hebben, zou je dan nog naar Kanaan kunnen. Want uh, ja, ze zijn er toch, hè? Juist. <laughs> die spelen van kwart voor tien tot uh, vijf over half elf in de Purple Room. Daar uh, gaan we niks van draaien, helaas. Dat hebben draaien, we al vaak gedaan. Misschien al alles al van uh, uh, we al Heel vaak gedaan. Uh, maar dan uh, gaan we door naar uh, de band uh, Witchcraft. Witchcraft in the Red Room. Van uh, vijf over half elf tot vijf over half twaalf. En dat is een, uh, een Zweedse band. Die, uh, ja, de, de ene constante lid dat is uh, de zanger Magnus Pellander. En die heeft al... Uh, uh, enigszins, de, de band is al in drie formaties of zo geweest. Uh, in het begin was het meer een folkband. Uh, en later zijn ze overgestapt op een wat meer uh, uh, ja, uh, rock-metal-achtige sound, zou ik maar zeggen. Maar het is altijd een beetje in het stijl geweest. Uh, ja, die safety, occultische, occultische, occultische brug, Ik kom even niet ja, ik, ik struikel over mijn eigen tong. Van die occulte safety shit. Een ode aan Pentagram. En, uh, maar het werd toch witchcraft. En, uh, uh, en zijn laatste plaat. Die heet uh, Black Metal. En dan schijnt hij dat... Uh, toch akoestische nummers opgenomen te hebben. Met hele duistere teksten en zo. Oké. Okay. Ja. Het is een heel aparte... Uh, misschien gaat hij daar jullie mee verrassen. Dat weet ik niet. Dat hij alleen maar met zijn gitaartje... Akoestisch komt spelen kan gewoon maar gebeuren. Maar ik vind de, de betere platen uh, uh, zijn Legend uit 2012 en Nucleus uit 2015 geloof ik. Uh, en uh, ik heb natuurlijk het liedje gekozen van een van die twee platen. Van uh, album Legend heb ik het nummer uitgekozen uh, Deconstruction. Zij zei uh, een halve minuut nog, dus we hebben tijd zat. Toch niet? Nee. <laughs> dat was uh, uh, Pentagram. Uh, nee, dat was... eh uh... <laughs> uh, Pentagram. <man>. <laughs> Witchcraft. Witchcraft, <laughs> ja. ja. Je kunt wel horen dat uh, ja, de inspiratie ligt er wel uh, dik bovenop. Zo, als we dan helemaal uh, weggestonerd doen zijn, dan uh, kunnen we naar uh, als laatste beentje. Die begint dus, dat is dus leuk, interessant, in de in Purple Room. Uh, die begint niet om uh, vijf over half twaalf. Nee, om tien over half twaalf. Dus, dus, dus je vijf, minuten, vijf de, minuten plaspauze. Even op aankomen. Ja. komen. Even vijf minuten plaspauze. Even drie liter bier wegzetten. Ja, en dan kun je door. En dan kun je door. Ja, en dan uh, kun je... Kleine zaal, laatste band. Dan kun je door naar Black Helium. En uh, dit is een band voor jou. Ja, ja. die had ik ook al genoteerd. Ik, uh, als in, dan ben ik een tijdje terug... Uh, op zoek gegaan naar albums en of die nog te verkrijgen waren. Dus ik uh, ga graag uh, naar de platenstent als deze klaar zijn. Ja, en, uh, het is echt van die opstijgmuziek. Hè? Gewoon uh, langzaamaan opbouwend en uh, doorgaan. doorgaan. Juist, opstijgen. Ja, het ja. Uh, laatste album wat die gasten uitgebracht hebben heet uh, UM. Alsof ze. Me um, ja, is, uh, of UM. Of UM. Dat is een ode aan ons, denk ik. <laughs> uh. <laughs> um. Uh, uit 2023, album Um. En dan gaan wij je nummer van luisteren. Summer of Hair. Maar zeker landje weer steven. Ja, en Sonnekwip heeft er wel een handje van om gewoon als laatste band dan echt een knijter van de act neer te zetten. die je gewoon nog even door het plafond jaagt, zeg maar. Dat, ja. uh, oh, en, die kun je, en, je kunt maar beter altijd de laatste band zien. Gewoon afsluiten die ja. nog gewoon de moeite waard is, zou ik maar ja. zeggen. Ja, ja, ja, ook op die. Uh, jeetje, ik, kan, ik weet de bandnaam even niet. Ook vorig jaar, joh, op de zaterdag, de laatste band dat je denkt, ik kan niet meer. <laughs> To en dan <laughs> nog in de pit belanden. Ja. ja. Ik, uh, ik ga ook even zoeken welke de bent, is. Vorig jaar zei je op zaterdag. Ja, dat was echt. Nou, gek. Ik, ben, ik ben benieuwd. Ik ben Toen is ik ieder moet hem jaar ook, weer. Ik moet hem ook gezien hebben. Maar als, rotor ga... hebben ze ook een keer. Uh, dat is twee jaar geleden. Als een Rotor als laatste. Oh als. ja. Holy shit. Ja, ja, ja. Ja. Maar ja, nou goed. Dan is de vrijdag 10 mei. Effe, is dus voorbij. En dan. Uh, ja, we gaan dan, we als bedje. Of de ja, kroeg in. Of ja, ja, ja, ja. En dan moet je zaterdag 11 mei wel vroeger opstaan. Dan zie want, want ze beginnen niet om vier uur, maar om twee uur al met de, de eerste band. Dat is toch best netjes. En wat ook opvalt is dat dan, uh, uh, en, en dat heb ik niet zelf verzonnen, maar dat staat echt zo op uh, de timetables. Uh, op vrijdag heb je het nog te maken met rooms, de red room en de purple room. En op zaterdag, en kijk het maar na op de timetable. De red stage. Dan wordt, <laughs> verandert die room in stage, dames en heren. Dat is interessant. Ja, ik ben heeft wel iemand, benieuwd of dat, uh, de stagiaire een foutje getikt heeft ofzo, of zo. Het gewoon Of dat het gewoon echt... Uh, omdat het dan toch wel... Het is een drukkere dag, hè? Dus begin... Ik ga opletten, Dirk. Ja? Ik ben er bij de dagen. Ja. Ik ga gewoon kijken op de deuren of de uh, andere Room en and stage, ja. ja. Okay. Ik ga dus... foto's maken voor je. <laughs> ja, interessant. Maar goed, en we, we beginnen dan uh, op tijd, op twee uur... Uh, van twee tot een kwart voor drie op de red stage staat de Russische band Lucid Vox. Ja. En we kregen net al een, een, een, een, een vraag van een, een, vraag een luisteraar. Van een luisteraar ja. Ja. Wat moet die Russische band nou op het festival met een Oekraïnse band? Dat is, Jesus, Dat is ja. een beetje... Maar de, deze, dit zijn allemaal dames. Uh, deze dames die, uh, die, uh, die wonen al heel lang niet meer volgens mij in Rusland. Die, nee. uh, sinds... Nu in ieder geval niet meer. Nee. Ja, die, uh, die zijn niet meer zo loyaal aan die... Uh, die kale gek die daar uh, rare dingen doet. Juist. Um, en ik, uh, ik kijk... Ja, dat is dan wel jammer. Meteen de eerste band. Die wil ik dan ook gewoon wel meteen zien. Want het doet me een beetje aan uh, Goat, denk ik. Ja, het is, uh, het is uh, uh, een beetje atmosferische, volkachtige uh, psychrock. En dan met dames op zang. Dus uh, beter dan Goat. want zijn dames... flink versierd op het podium uh, zo te zien. De dames van Goat, die, uh, die vind ik niet zo zangerig. Hè? Die zijn een beetje gilrig. Een beetje schreeuwerig, Maar dat ja. past wel bij, uh, bij Goat. Dat past er heel goed bij. Ja. Ja. Maar dit is, uh, dit is beter gezongen. Dat, uh, ja. dat zullen we daar ook wel merken. We gaan luisteren naar uh, het debuutalbum uit 2020. 2020. En dat debuutalbum heet uh, We Are. En naar uh, nummer My Little Star. Zo, dat is lekker beginnen, jongen. Zo. Op zaterdag. Echt met uh, Lucy Fox. Lucid Fox. Ja. Met een uh, colaatje of met een peelsje erbij. Uh. Ja, mag ananasapje. denk ik. sapje. ananas. Als ja. ananas. Ja. mag ze in keller, Steven. dat weet ik. Ik mag ananas. <laughs> Flauw, hè? Sorry, ja. kom niet later. Um, de volgende band die je dan kunt gaan meepikken op de Purple Stage... Uh, om kwart voor drie tot half vier... is de band Skyjoggers. En die uh, komen helemaal uit Finland. Gejogd? Ja, well, yeah, door de sky. Hoe yeah, is het nou? <laughs> ja, wie weet. Dat ze jou verrassen. Dat ze door de lucht uh, op de rug ja, van... Ik, ik kende dit nog niet. Het, is echt, het klinkt echt ontzettend. Ja, fijn. het zijn vrienden van Kleiderbolt. En ze maken ook een beetje van diezelfde, diezelfde stijl uh, een beetje muziek. Alleen dan uh, iets meer... Uh, uh, Kleiderbolt vond ik echt wel uh, een beetje... Dat, dat, dat gaf veel gas, hè. Vorig jaar was dat. Deze is wat meer... Uh, nou, een beetje meer 60s. Een beetje, beetje meer psychedelic. Beetje... Hmm. Moeten maar gewoon gaan luisteren, denk ik. Naar de uh, Skyjoggers. Die... Uh, uh, hebben een plaat gemaakt in 2018 die heet A Journeyman en dan gaan we naar het gelijknamige nummer Journeyman luisteren. <middels> Skyjoggers. Hoppa. Oh. Met het nummer Journeyman. Ja. En, uh, Dat is pas de tweede band van de dag. Ja. En op de hoes staat zeer terecht een raket. Ja. Op stijgen zullen we. Ja, en dan kun je daarna gewoon door naar Domkraft op de Red Stage van half vier tot tien voor half vijf. Dat is ook alweer zo'n uh, fijne band. En die hadden we al een keer uh, in 2019 kunnen zien uh, op, uh, op Zonnekwip, want toen stonden ze er ook al. Oké. Okay. En uh, die hebben een nieuwe plaat. Sonic Moons. Uh, ja, die ga je ben je ik, lekker niet draaien. Dan ben ik dan weer zo'n pipo En dan draai ik daar toch geen nummer van. Hè? <laughs> Hoeft, ook Hoeft ook niet. Dus we gaan lekker luisteren naar een uh, liedje van het uh, album. The End of Electricity. 2016. En dat heet A Meltdown of the Orb. Domkraft, de Zweedse Doom Rocks. First Doom Rock Boys. Lekker hoor. Ja. Klap er flink op. Ja, en dan ja. gaan we... Gaan we uh, ik, ik hou het een beetje kort, hè, want dan kunnen we nog zoveel mogelijk draaien van Juist. onze lijst. Want er is best, uh, best wel aardig wat op de lijst staan. Um, dan gaan we door naar de band uh, Travo. Of Travo uit Portugal. Dus van Zweden naar Portugal. En uh, die komen uit Braga. En ja, wat maken die voor muziek? Een uh, beetje meer, meer richting de garage rock. Als ik dat zo, uh, zo heb geluisterd. Uh, en dan toch wat psychedelisch. Dus interessant. Interessante band. Ik uh, ben benieuwd wat jij ervan gaat vinden straks. Uh, het travo uh, van het album Astromorph God. Uit 2023. verse plaat dus. Het nummer You Won't See Me. Een fijne fade-out. Yes. Ja. Hé, hey, uh, Travo. Heb je dan gezien? 10 over 5 is het dan pas. Op de red oh, stage. <laughs> als, je, yeah. als dat klaar is. Ja. Mooi is dat. En dan uh, gaan we naar uh, uh, een, uh, een oude rot. Oh nee, sorry. Dat was de purple stage. Zit ja. je mij, ja. Ja. Zit je mij ja. in de zal... war te brengen? Nee, ja, ja hè? He? Ja. Ja, ja. Ja. Travo ik stond denk al, op uh, de purple gaan stage. Gaan ze Brent Björk in de kleine zaal zetten? Nou, misschien aan dat optreden van Steuner. Uh. Ja, jij was niet zo blij, hè? Maar goed. Nee. Nou, Brandt is wel een... Er ga geruchten dat de steuner uh, eindigt. Oh, dat hij klaar is? Ja. Ja, kijk eens eventjes naar, uh, naar hoe Brandt al die uh, jaren in het wereldje uh, heeft gestaan. Die heeft elke keer maar een paar uh, jaar een bepaalde band en dan schuift hij weer door, hè? Die is niet... Uh, ja. Hoe noem je dat? Die is niet consequent of zo. Of die heeft... Uh, die kan... Uh, heeft hij misschien uh, problemen met uh, de aandacht erbij houden. concentratieproblemen? Op drie, drie jaar denkt hij, uh, oh, tijd voor het, het nieuws. Nou, tijd voor het nieuws. Dat is goed te zeggen. Ik ben wel benieuwd uh, wie uh, die andere twee van het uh, brent Björk trio zijn. Ja, misschien toch het. wel. Ja, daar hadden we het al over. Nick Want, ze Als ze hem dan maar geen microfoon geven. Misschien geeft. is hij er gewoon. Sta jij daar? Oh, shit. Ja, zingt hij alles. Ja. <laughs> Kan wel bassen, die man. Ja, ja, zingen niet zo goed. Nee, dat klopt. Nee. Maakt niet uit. Nou, nee, goed. Uh, ik ben heel benieuwd. Ik ga er zeker wel naartoe. Absoluut. Uh, van uh, tien over vijf tot 6 uh, uur op uh, het hoofdpodium. The Red Stage. Brent Björk trio. En ik heb uh, uit de oude doos uh, uh, uit 2018 het album Mankind Woman. Het uh, nummer Lazy Wizards van Brent Björk. Mm -hmm. Brand, ja. Brand, Klaar, jongen. 6 uur op de Red Stage. Klaar. Ja. Nou, ja, dit, uh, dit stond ook uh, in de playlist door Sonic uh, Web zelf uh, uh, opgeworpen. Uh, of althans niet, misschien door Sonic Web zelf. De, het account heet The Beast. Uh, maar zo wordt hij door SonicWip ook wel gecommuniceerd. Daar staat dit nummer ook op. Dus ik ah, okay. heb stiekem een beetje de hoop je... dat het uh, deze kant op gaat, muzikaal. Oh ja, dat zou alleen die ja, ja. nummers uh, pakken. Want dat is de in, de in deze stijl. Ja. Dat zou ik wel ja. fijn vinden. Ja. Ja. Nou, Zeker. Laten we het hopen. Juist. Dan uh, gaan we door. Want uh, we hebben net naar uh, Ome Brand geluisterd. Van tien over vijf tot zes uur. Dan gaan we door naar de uh, uh, Purple Stage. Van zes tot tien voor zeven. Naar die Duitse mannen van Zaan naam. aanhooren, ja. ja. <coughs> toch? Luisteren. Um, ja, en die doen het uh, Wat op zijn nou? Duits. Met de notities. Wat? avant van gevoeligheid. <laughs> ja. <laughs> ja. doen het op zijn Duits. Kan ik niks bij voorstellen. Gevoelige Duits, Maar goed. Vooruit. Uh, en zie je, die doen uh, allerlei uh, jaren tachtig dingetjes erin: krautrock, jazz, noise rock, postpunk. Uh, ja. Alsof je een road Movie uit de jaren tachtig uh, zit uh, te kijken, uh, luisteren. Noem maar op. Hè? Maak er maar een mooie tekst van. Er is er ook de visuals bij. Dan? Ja, dat, we, dat zou zo maar eens kunnen. Ja. Maar, um, uh, ken jij dit? Nee. nee. Ik, ik ken heel veel niet van de line-up. Uh, dat is altijd mooi. Dat is altijd uh, ontdekken geblazen. Um, maar ik ben er niet, dus het is het te huilen. Maar uh, wij gaan wel even luisteren naar Zaan. Um, en die hebben een plaat gemaakt, gelijknanig. Gelijk... Nanig, gelijk... Struikelijk weer op mijn tongen. Gelijk namig aan de band, Zaan uit 2021, en dan gaan we naar het nummer Pavian. Nou, nou, was het uh, avant-gardistische avant gevoeligheid uh, puur zang voor u? Het uh, was uh, oldschool stoner meets uh, post-rock voor mij. Oh. Ja, ja en, dan uh, dan. en, en uh, wat gevoelige snaren. Ja. Ja, Dat klopt het toch wel redelijk dan. Ik uh, aan. Kan, kan het uh, wel gaan kijken. Ja. Ja, zeker. Ja, ga je dan ook nog eten? Niet. Dat doe je uh, gewoon niet. Ik neem je leeft van de muziek gewoon die dag. ja. En mueslireep of zo. <laughs> <laughs> um, gaan we terug naar de red stage? Um, ik in ieder geval wel. Het was volgens mij Roadburn 2020 stond als afsluiter Green Lung in een kleine zaal en um, ik moest naar, mocht naar een verjaardagsfeestje. En ik reed naar huis. Ik dacht op tijd om, uh, uh, om te kleden, op te frissen en naar 013 te gaan of rechtstreeks naar 013 te rijden was er nog niet helemaal uit. Ik had me helemaal verkeerd verkeken op de tijd. Dus ik heb gewoon die band gemist. En, ui, ui, ui, ja. Ui, ui, ui. En dan Mag je nou in de herkans hè Juist. Zit op het Zwart Records label uh, in, uit Finland. Uh, occulte, doom, heavy, psychedelics. Uh, Sex and Meets, Black Sabbath. Uh, Opswepend. Uh, en folkloristische horrorteksten. Ja, ja, ja. ja, ja. Je hebt ze wel eens gezien toch, Greenland? Nee, ik, ik, ik ken ze alleen van naam. Ik heb ze nog nooit gezien. Het is ook nou. een beetje heavy metal. Nee, ja, dat zou wel bij De mij passen, hè? Ja. Ja. Ja. Um, ja. Hier heb ik echt zin in. Uh, om uh, tien voor zeven uh, op het uh, hoofdpodium uh, te Door een Roosje, te Nijmegen, gaan we kijken naar Green Lung. En ik heb van het album uh, Woodland Rides uit 2019 uh, het nummer Let the Devil in meegenomen. Green Lung. People gathering here are from the shops, the offices, and even the mansions of London, they sincerely believe in the existence and the power of the supreme spirit of evil, Satan. Steven. Let hem in. jij <laughs> klopt al aan. Scherpe uh, luisteraar die we hier ook wel eens in de studio hebben. Niels, dankjewel. Um, hij zingt over Red Room. Hij staat op de Red Stage. <laughs> <laughs> ja, ja, ja. De ja, ja, ja. band. Uh, Green Lung met Let The Devil In. Yeah. Oh, jij was van het afkondigen. Sorry. Niels, maar... ja, het niet, ja, nee, nee. We zijn er niet erg. We doen dat samen. Hè? Ontzettend veel zin in. Um, ook in de volgende band. En dat is, ik vond het niet een typerende Sonic Wip-band. Ik had ze eerder op, uh, op, op een Roadburn-festival verwacht. Omdat het iets duisterder is. Um, uh, van het Rocket Recordings-label. Omdat ze een paar maskertjes op hebben of zo. Nee, nee, nee. Het is ook wel. Uh, als je het luistert zo. Uh, klinkt ook wel wat uh, meer in de hoek van. Uh, van Roadburn dan in de hoek van uh, Sonic Wip. Maar zeker fijne band. Uh, psychedelische Doomy soundscapes. Uh, koppige band. Uh, rondom zangeres Kate Smith. Uh, dat is de enige die niet op het podium staat met een masker op. De rest van de bandleden heeft maskers op en dat zijn spiegels. Dus als je dan vooraan staat en je kijkt naar zo'n bandlid die kijkt jou aan dan sta je naar jezelf te staren. Zeg maar. Dat lijkt me echt heel gek. <lacht> Kun je zien hoe slecht je eruit ziet op dat tijdstip. Het is inmiddels uh, 20, 20 voor 8. Uh. We hebben het over de Bonnekens of Doom. Ik had de bandnaam nog niet uh, genoemd. Uh, uh, een bonken heb ik nog even opgezocht, is een soort stier. Uh, komt uit het uh, bestia bestiarium, uh, het, het, het dieren de die uit de middeleeuwen. 500 tot 1500 na Christus dat boek bestaan. Uh, maar die horens waren gebogen en dus vrij nutteloos. Dus dat dier uh, verdedigde zichzelf door bijtende uitwerpselen naar zijn achtervolgers uh, af te vuren die dan vervolgens verbranden. <laughs> <laughs> dus daar hebben zij zich naar nou vernoemd, ja, de Bonnekins of Doom. Ja, Echt een goede naam. Oh, oh, oh, um, oh, oh, oh, En dat is allemaal echt gebeurd in de middeleeuwen, of niet? Dat is zat, maar zeer te vragen. <laughs> ja. um, ik kom uit Liverpool. rocket Recordings, dat had ik al gezegd. Een fijn label altijd. Uh, wat, oh ja, de zanger van die zangeres, Kate Smith, werd nog omschreven... als uh, boosaardig brouwsel tussen operazang en geschreeuw. Uh, laten we gaan luisteren naar uh, Limina van uh, Bonneckens of Doom. waren de Bonnecons of Doom. Inderdaad, die dame, die uh, juffrouw... Wat, zong ze nou? Of wat doet ze nou? Schreeuw ja, krijzen opera en krijzen. Uh, ja, ja. ja voel, ik, uh, ik, ik maar apart. het apart. wordt wel een gave act, volgens mij. Ik weet niet. Ik uh, knap wel een beetje af op uh, de Lijpenwijf en uh, op de krijzen. Uh. Ja? Ja. Oké. Okay. Ja. ja, goed. Ik niet. En, uh, <coughs> als je dan uh, nog zin hebt... Dan kun je... Of heb je dan nog zin? Dat is eigenlijk de avond nog niet eens begonnen. Hè? Half negen kun je naar uh, Monolord on the Red Stage. Tot half tien. Niet tenminste. Ja. En dan uh, uh, uh, komen we bij de laatste band aan. Die we gaan draaien. Maar die slaan we even over. Omdat we nog even de rest van het programma even willen even aantippen. Want uh, uh, uh, na Monolord komt... Uh, weet je toch Hoe spreek je daaruit? Didala. Didala. Van is... half tien tot tien uh, voor half elf. Daarna kun je nog naar Kadavar. En die duiken terug uh, richting een oude werk. Dus ik ben heel benieuwd. Ja, zou het? Nou, dat zou fijn zijn, want die laatste plaat was een beetje te specie voor mij ook. Mm. Uh, daar kun je van uh, tien voor half elf tot half twaalf naar. Luisteren, kijken, dansjes doen. En als laatste komt dan nog een Australische band geloof ik. Koffin. Ik kom nog even de Purple Stage kapotmaken. Want dat is een soort van uh, halve punkband ja Dus uh, als je dan Michelle, nog niet kapot bent, dan ga je wel kapot. En uh, ja, dan is het alweer klaar. Maar we gaan uh, uh, terug naar uh, Didala. Ja. Uh, op de red stage. Ja, die zitten op het Guru Guru Brain Label van uh, Kikagaku Mojo. Kik kik kik uh, net als Kikaku Minami Kiku. Deutsch overigens. Uh, en uh, ja Space Rock, Power Trio. Um, uh, die kunnen ook wel echt heel erg... Uh, ja zeg je dat lekker zweven gaat het weer opstijgen, opstijgen. gaat het weer en... opstijgen ja, ja. ja die, uh, dit wordt echt dit wordt feest voor mij ja. de Tijd dat jij piloot wordt jongen dan kun je hele ja. dagen opstijgen hè. ja als we hard doorbreken met het radioprogramma dan ga ik mijn eigen vliegtuig vliegen ja oké okay. als ja, uh, Bruce Dickinson ja ja, ja. ja. ja, ja, ja. met beteel. ons logo erop ja. u is een goed, rare man ja. um, luisteraar bedankt voor het luisteren Dirk bedankt ja het was een uh, beetje moeilijk, want ik kan er niet bij zijn. Dus ik vond het toch wel pijnvol op een ja, gegeven moment. Ja. Dat ik dacht van, nou, daar ben ik dan een keer niet bij. Er is dus. zelfs één luisteraar gaan slapen om uh, zich niet nog meer pijn te doen... dat hij er op zaterdag niet bij... Uh, oh ja, dus die, die, die, ja. die, die, die aparte figuur die uh, ja. het songfestival liever dat het Songfestival toegaat. Ja. Of luistert. Ik zal, we zullen de naam niet noemen. <laughs> um, uh, tot over twee weken. Nog geen idee wat we dat gaan doen, maar we gaan eerst... Uh, Afsluiten. Afsluiten. Ja. Um, Weltrusten en tot over twee weken. Uh, we gaan eruit met Didala, met uh, het nummer Dead. Weltrusten. Weltrusten.